Ze noemt het verschrikkelijk dat de nabestaanden hun geliefde moeten missen. Iemand die door zijn vrijwilligerswerk jongeren in staat stelde... om te sporten en een wedstrijdje te spelen. De grensrechter uit Almere overleed al vanmiddag... en vlachte gisteren een wedstrijd van zijn zoon... en werd na het duel tot twee keer toe mishandeld. Een paar uur na het geweld werd hij onwel en zakte in elkaar. De daders van de mishandeling zitten vast.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 Een hele bijzondere plek, namelijk uw werkkamer... in het uh, Tweede Kamergebouw in Den Haag. Daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar we moeten het even over het uh, nieuws hebben zojuist. Uh, u zit in de Raad van Advies van Theater Carré. En toen kwam vandaag dat vreselijke bericht... Uh, dat Jeroen Willems is overleden. Ja, enorm schrikken. En dan moet je je voorstellen dat ik vorige week nog met jullie gebeld heb... om te zeggen, zullen we deze uitzending maar niet vanuit mijn kamer laten komen... maar vanuit Theater Carré. Want daar zou over een half uurtje een prachtige jubileumvoorstelling beginnen. Vanmiddag was daarvoor de repetities. En vanmiddag is uh, Jeroen Willems daar bezweken. In allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Is inmiddels overleden. De voorstelling vanavond gaat niet door. Koningin komt ook niet... Naar die bijzondere voorstelling. En ja, het geeft toch. Het geeft mij een beetje kippenvel gevoel: dat je denkt van. oeh, iemand van 50 jaar. zo'n geweldige, briljante acteur. die daar vanavond had moeten schitteren. en die nu niet meer in ons midden is. Ja, heeft u contact gehad met Amsterdam, met mensen daar vandaag? Ja, er is natuurlijk nu uh, enige ontreddering. Uh, ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Maar het was ook niet een, een, een gewone voorstelling... maar een hele bijzondere voorstelling in het kader van 125 jaar Carré... waar men echt wilde laten zien wat er in dat prachtige theater... want het is toch niet een Amsterdamse theater, het is ons Nederlandse theater theater van ons allemaal, waar heel veel mensen de eerste stappen gezet hebben... in de richting van het podium, waar heel veel mensen kennis hebben gemaakt... met hoe fantastisch die wereld van het toneel en van het theater kan zijn. En als daar zoiets gebeurt op zo'n bijzonder moment, 125 jaar carré... ik heb er een beetje brok van in mijn keel. Ja, en dan moeten we het toch gaan hebben over de politiek. Want dat is nu uw leven, hè? Ja, zullen we dat maar niet doen dan? Ja, nee, dat doen we wel, want we zijn okay. niet voor niks helemaal afgereisd ja, nee, naar Den Haag. En misschien komt uh, het toneel uh, en alles wat daarbij hoort ook nog wel ter sprake. Maar eerst even waar we zitten. Uh, ik kwam hier net aan. Je komt in dat prachtige gebouw van de Tweede Kamer... wat een van de mooiste gebouwen van Nederland is, vind ik. Ja. Dan word je door iemand opgehaald, in een lift gezet... en dan ga je allemaal sluit door kruiddoorroutes <laughs> En dan kom je in een donkere gang en ja. daar staat dan een poster 50+. Plus, ja. En daar zit de nieuwe fractievoorzitter van 50+. Plus. Henk Krol, oh, er gebeurt hier helemaal niks op maandagavond. Nee, op maandagavond niet. Het is hier een gekke huis. Maar uh, ja, je zou eigenlijk de dag vandaag helemaal hebben moeten meemaken. Ik ben vanochtend vroeg om acht uur begonnen... Elk half uur hadden mijn medewerkers uh, mensen voor mij gepland... die hun zaak kwamen bepleiten. En dat gebeurt dan hier in dit en dat kamertje? En in, in deze kamer. Hoe groot is deze kamer? Ja, nou, jij mag het zeggen. Wat is het? Vier bij vier? Zoiets. Dat is een klein kamertje. En het is een van de grootste kamers in dit gebouw. Hoor. Want als je gaat kijken bij mijn collega's hier... die zitten allemaal op kleinere kamers. Maar wie zat hier eerst? Welke partij? Want jullie zijn nieuw. Uh, ik heb het nagevraagd uh, sinds ik uh, een week geleden... hier elke ochtend om tien uur een tikkende de mail voor het raam heb. Dus kennelijk de vorige bewoner heeft hier die tikkende meeuw brood gegeven. Ik moet nu elke ochtend om tien uur dat raam open doen en die vogel een beetje brood geven. Dat blijkt dus Hero Brinkman te zijn. Ach. En nu snap ik ineens dat logo van de PVV ook veel beter. Dat is gewoon die meeuw die hier elke ochtend voor het raam zit. Maar goed, merkt u dat nog aan iets dat Hero Brinkman hier gezeten heeft? Ja, dat ga ik niet vertellen. <laughs> ja, daar ben ik nou wel weer heel benieuwd naar. Maar goed, het is nu een beetje leger nog. Heel hè? kaal, hè? Ja, wat, wat kan het niet wat leuker uh... Ja, het wordt ook heel veel leuker. Deze kamer is zo verschrikkelijk kaal, alleen maar witte muren. En ik heb een tijd geleden, toen ik nog elke week interviews in HP de Tijd deed, uh, heb ik een keer Marianne Narrebout, uh, de kunstenaresse, uh, geïnterviewd. Zij is, denk ik, de best verkopende Nederlandse kunstenaresse, uh, heeft geen subsidies, doet het helemaal zelf en verkoopt internationaal geweldig. En zij zei tegen mij: Als jij daar terecht komt, wil ik je kamer. Hartstikke mooi. Gaan versieren. En zij komt woensdag hier naartoe. En ik krijg niks van de Het is alleen maar in bruikleen dat mensen het niet verkeerd begrijpen. Maar zij schildert zo kleurrijk. Ik heb hier ja, een heel mooi lege. boek. Ja, dat... Het is jammer dat het radio is dat mensen het niet. Nou, kunnen omschrijf het doen. dan maar even. Maar moet je eens even kijken: kleurrijker dan dit kun je, je niet voorstellen. En eh, nou, een paar van dit soort prachtige werken komen hier aan de muur te halen. Abstracte kunst, hè? Noem je dat dan? Moderne kunst. Moderne kunst. Maar het is zo mooi qua kleuren. En eh, ik heb vandaag ook afgesproken: normaal zijn hier kamers niet op slot. Hè? Dat dat heb je gezien. Ze kunnen niet eens op slot. Maar vanaf woensdag kan mijn kamer op slot. Oh, anders dat verdwijnt de kunst. Nou, U moet wel uw collega's een beetje vertrouwen, toch? Ze zullen het toch niet ja, die, met het schilderij de, de deur uitlopen? Dat vertrouw ik wel, maar dan nog. ja, Je weet het maar nooit, er komen hier zoveel mensen binnen. Ik zei het je al. Ik denk dat ik alleen vandaag al uh, zo'n kleine vijftig mensen gezien heb... die hier komen binnenwandelen. En die nou. zitten dan hier met u aan die tafel? En die u, vertelt... u er eens een. Ik bedoel, waar komen ze de mee dan? De ANWB is vandaag geweest. De, de ANWB bij de oudere partij? Ja, waar gaat het over dan? Je? Nou... Om je een voorbeeld te geven. Ik ben een groot voorstander van duurzaamheid. Dus ik zelf heb altijd gezegd... ik koop pas weer een nieuwe auto als ik volledig elektrisch kan rijden. Toen ik een paar weken geleden op kennismakingsbezoek bij de koningin mocht... ben ik ook bewust met een elektrische auto gekomen. Alleen het hele idiote is... zo'n auto heeft maximaal 300 kilometer actieradius. En ik kwam hier aan in Den Haag. En Eindhoven, Den Haag is helemaal niet zo ver. Maar ik was al dik over de helft heen. En toen reed ik hier de parkeergarage in. Toen dacht ik even opladen. Wat denk je? Kan hier helemaal niet. Er is niet eens een stopcontact in, in de parkeergarage hier. Nou, dat hebben we meteen aangepast. Er komen hier nu snellaadpunten, zodat mensen die duurzaam willen rijden... hun auto op een fatsoenlijke manier kunnen bijvullen. Wat zei de koningin dat u met een elektrische auto kwam? Ik mag niet zeggen wat de koningin zei. Maar... Ik dacht, daar trapt hij misschien wel in. Want nee, u bent nog helemaal niet getraind. Nee. Maar dat bent u inmiddels wel. Nou, ik ben want... niet getraind. Maar ik bedoel, ik heb groot respect voor de, voor, voor de koningin. En ik vind dat dat soort gesprekken moeten ook helemaal privé kunnen blijven. Noem nog eens een gast van vandaag. ANWB heb ik gehad. De, de AMBO heb ik gehad. Natuurlijk heb ik de AMBO gehad. Omdat we morgen en donderdag uitgebreid gaan praten over zorg. En alles wat met de ouderen te maken heeft. Dus heel belangrijk. Ik heb uh, de Bond van Circus circushouders, uh, uh, of heet dat, circusdirecteuren hier vandaag. Je krijgt kris kras, allerlei verschillende dingen krijg je op je kamer. En, uh, en is dat... dat leuk of is dat ook zoiets van... geef mij even een KitKat, want dit uh, kan ik allemaal niet meer volgen? Ik vind het zo leuk dat je in zo'n korte tijd... met zoveel verschillende onderwerpen te maken krijgt... dat je er allemaal in mag verdiepen. Ik moet wel heel eerlijk toegeven dat vanmiddag om een uur of vier... zat ik bij het zoverste gesprek wel even te denken van... Daar hebben we het ook alweer over. Dat, dat moet je dan wel even de gedachte goed bijhouden. Ja. Maar het is fantastisch. Het is fantastisch. Dus mag ik dan ook concluderen dat die paar... Want hoe lang zitten we hier nu als nieuwe een kant? Een maand. Dat het, de, de, de, de, zeg maar, de, het is... Want hier nieuw Kamerlid is. jij gaat dadelijk allemaal nieuwe Kamerleden interviewen op maandag. Dat zijn allemaal mensen die komen in een bestaande fractie. Die hebben een werkend apparaat die krijgen van collega's te horen hoe het wel en hoe het niet moest. Wij kwamen hier helemaal in niets. Een, een uur nadat ik werd beëdigd moest ik mijn medespeech houden. Ik durf niet te beweren dat het een record is... maar het zal toch bijna een record geweest zijn als het niet al een record was. En wij moesten het doen zonder werkkamer. Want deze kamer had ik nog niet. Ik had nog geen computers. Het enige wat ik had was een balpen en een stukje papier. En mijn eerste bijdrage moest ik met een balpen op een stukje papier schrijven. Nu hebben we inmiddels medewerkers. En dat is ongelooflijk. Je bepraat de dingen die je belangrijk vindt. Je zegt welke kant je op wilt. Je krijgt voorstellen. Het is, het is geweldig om het zo te kunnen en te mogen doen. Ja. En, wat het allerbelangrijkste is... om die groep die de politiek inmiddels vergeten was, ouderen om die weer een stem te kunnen geven. Ja, maar, maar, maar nou weet ik ook altijd dat er uh, klasjes zijn... bij grote ja. partijen waar je in wordt opgeleid. Heeft u dan iemand die u een beetje wegwijs maakt? Ja, zeker. Uh, uh, een van de leukste die dat kan doen... het oud-CDA-Kamerlid Ger Koopmans, die het ook voor het CDA doet... is ook onze leraar. En wij komen dus eens in de week met alle medewerkers bijeen... en dan leren we alle trucs en alle gatten. En, en er eens één. Wat is, de, wat is de, de, de, de gekste truc die hij u heeft geleerd? Nou, ik, ik heb vorige week nog meegemaakt dat wij niet hadden meegedaan aan een uh, algemeen overleg. Omdat met z'n tweeën je wilt niet weten hoe je van de ene commissie naar de andere. Ja, want commissie je hebt twee, twee zetels. Twee in de zetels. De Kamer. Je hebt hier gelijktijdig soms acht verschillende commissievergaderingen. En hoe doen we dat dan? Ja, dan, ren je, dan heb je dus medewerkers die tegen je zeggen... over vijf minuten komt er in commissiezaal zoveel... komt er een onderwerp aan bod wat voor ouderen van belang is... ren er naartoe. En dan ren ik dus uit de ene commissievergadering naar de andere toe. En dan weet ik, over een kwartier moet ik weer op de derde verdieping daar zijn. Je rent echt van het een naar het ander. En hoe laten ze dat weten per telefoon? Per smsje krijg je een smsje. En dan weet je dus van... je mag daar mag je nog een kwartiertje blijven zitten... Maar dan moet je echt weg. En dan vraag je dus ook, en wat dat betreft zijn de mensen hier... wel erg collegiaal, van ik wil dit punt wil ik even over zeggen, dat en dat. Of ik heb een paar dingen die ik in wil dan brengen. Dan krijg je voorrang. En dan krijg je een beetje voorrang. En dan kan je ook nog zeggen, en ik heb ook voor straks nog iets... van de rol voor de rondvraag, mag ik die vraag nu pas stellen? En dat doe je dan. Dat is de enige manier waarop je met twee mensen zo snel... van het een naar het ander kunt gaan. Gekke nou, werk toch eigenlijk? Dus is gekke werk. Maar ja. wat Ger ons leerde was, ook als je niet in zo'n overleg het woord gevoerd heb, mag je toch... In de grote zaal iets zeggen. Dus dat had ik vorige week bij een van de begrotingen. had ik dat ook gedaan. En toen kreeg ik achteraf een briefje van de Kamervoorzitter. En die zei dat is niet de bedoeling, Henk. Toen ben ik naar Gert toe gegaan. Die zei: pagina zoveel staat dat het wel mag. Dan kei je dus weer terug en zei: ho, ho. Staat in uw eigen regels dat het wel mag. Ja, dus dat is allemaal goed verlopen. Maar u maakt wat kilometers, denk ik, hier Gelukkig, door die gang. Dat heb ik ook nodig hoor. Daar val je wat vanaf. <laughs> maar we hebben ook uh, gesproken vandaag met Kees van der Staaij. We hebben gekeken Ach. van wie is nou een beetje vergelijkbaar ook qua grootte met uh, uw partij, uh, 50PLUS. Dat uh, is de fractievoorzitter van de SGP. De afgelopen jaren had hij twee zetels, nu drie. Hoe pakt hij dat aan? Laten we even luisteren. Ja, ik zou adviseren, uh, kom met een goed verhaal. Want de invloed kan je niet uitoefenen met de macht van het getal... dat je achter je hebt staan. Het blijft altijd, zeker voor een kleine partij, keuzes maken... We hebben eigenlijk slechte ervaringen met, met van het ene naar het andere rennen. Het is gewoon keuzes maken. En de ene keer doet dat meer pijn dan de andere keer. Maar mijn ervaring is dat je toch beter ervoor kan kiezen... Um, om één debat het liefst helemaal of in ieder geval voor een heel groot deel bij te wonen... dan uh, als een vlinder van het ene naar het andere debat te gaan. Nou, daar gaat het er wel heel erg om dat je, zeg maar, uh, als je niet oppast alleen maar je boodschap even hebt neergelegd... en vervolgens weer vertrokken bent als soms het antwoord komt. Terwijl je juist ook uh, door het er echt over in debat te gaan... een toezegging te ontlokken, een motie in te dienen... ook je punt kracht kan bijzetten. Kees van der Staaij was dat, Henk Krol. Ja, er zit wel wat in natuurlijk. Je kunt wel uh, heen en weer rennen. Het is goed voor de lijn, maar is het goed voor de inhoud? Het hangt natuurlijk af... Kijk, bij een echt debat in de plenaire zaal doen we dat ook niet. Daar zeggen we bewust een aantal debatten laten we helemaal lopen... want anders wordt het niks. Uh, op het moment dat je dingen op de agenda moet krijgen, en dat gebeurt in commissievergaderingen, dan is het wel nodig. Maar ik heb een, een spreuk die ik nog ga uittikken en die komt hier boven mijn computer te hangen. En dat is: beter raakgeschoten dan vaak geschoten. En dat ben ik dus geheel met Kees eens. Precies, want uiteindelijk gaat het om de inhoud. Want u noemt het al ergens, u wilt gewoon een betere wereld voor de 50-plussers, toch? Liefst voor iedereen, maar specifiek voor 50 plussers ja. Ja. nou, het is inmiddels uh, 16 minuten over 8, zie ik. We zijn een beetje op de helft al van het gesprek. Uh, we luisteren naar twee dingen. In december en januari spreek ik elke maandag met een nieuw kamerlid. En vandaag zit ik in de werkkamer in Den Haag van Henk Krol, fractievoorzitter van 50 plus. Hij begon zijn carrière als uh, journalist. Veel mensen weten dat misschien niet. Daarna werd hij politiek voorlichter bij de VVD. En we kennen hem vooral als hoofdredacteur van de g krant uh, ja, want, want dat is eigenlijk het grootste deel van uw werkzame leven geweest... Hè? dat u bij die ge-krant zat, denk ik. Want hoeveel jaar zit u daar wel niet gezeten? 30 jaar? Uh, 35 ja. jaar. Ja. Wat, wat, als ik nou dit allemaal zo opnoem... Hè? wat neemt u nou mee naar dit uh, beroep wat u nu heeft, Kamerlid? Opkomen voor mensen die in de verdrukking zitten. Exact hetzelfde. Ik heb me altijd kwaad gemaakt als mensen ergens op afgerekend werden... waar ze niks aan konden doen... Als iemand toevallig een andere seksuele voorkeur heeft, kan hij daar niks aan doen. Dat jij en ik op een gegeven moment oud worden, dat gun je iedereen... Daar kun je niks aan doen. Dat kun je iemand niet kwalijk nemen. En het lijkt in deze maatschappij vaak zo... dat oud worden iets is waarvoor je je moet schamen. Wat je kwalijk genomen wordt. Dat is natuurlijk onzin. Een teken van beschaafdheid is... dat we daar op een nette manier mee omgaan. Dat zie je ook in andere culturen. En dat zou in Nederland nog best kunnen veranderen. En vandaar dat ik me daar zo graag voor wil inzetten. En in wezen is dat niet veel anders... dan wat ik de afgelopen 35 jaar heb gedaan. Er zijn bijna geen verschillen, zegt u? Nee, alleen het grote verschil is dat het je hier mogelijk gemaakt wordt... en dat je meteen resultaten ziet. Want dat vind ik zo verschrikkelijk leuk. Uh, je moet hier in de Kamer vaak naar die interruptiemicrofoon lopen... om je punt te maken. De meeste grote politieke partijen... waren de belangen van ouderen al lang uit het oog verloren. En nu is het vaak zo, bij welk debat dan ook... ik hoef maar op te staan... En dan ga ik nog niet eens naar die interruptiemicrofoon toe. En dan hoor ik degene achter het spreekgestoelte al zeggen: Oh ja, meneer Krol, ja, nee, voor ouderen vinden wij ook. En dan komt men zelf al met aanpassingen van datgene wat men zegt. Dat je dat in zo'n korte tijd kunt bewerkstelligen, dat heb je destijds ook bij de Partij voor de Dieren gezien. Ja, dat is, dat is zo. Dat ik, ga, ik heb nog geen dag meegemaakt dat ik niet fluitend naar mijn werk toe ging en zingend weer thuis kwam. Dat ik echt zoiets hmm. dacht: ja. Het maakte echt het verschil. Het is echt nodig. Ja, en, en waar komt dat vandaan, dat idee om te willen opkomen van, <tie> voor, voor, voor die minderheden of voor mensen die het moeilijk hebben, die daar zelf niks aan kunnen doen, zoals u dat zegt? Dan heb ik te dank aan mijn grootouders. Mijn beide grootouders, zowel van vaderskant als van moederskant, uh, hadden een gemengd huwelijk. Dat wil zeggen, uh, in het ene geval uh, was het een Joodse vrouw die met een katholieke jongen was getrouwd. En in het andere geval was het een protestantse vrouw die met een katholieke jongen was getrouwd. En met name mijn protestantse. Oma organiseerde elke zondagochtend bij haar thuis een soort van discussiebijeenkomst. Een uh, soort buitenhof van la lettre. En uh, wij als kinderen mochten daar of bij zitten, maar dan moesten we ons mond dicht houden of je ging buiten spelen. Ik wilde er altijd graag bij zitten en luisterde dan. En dan hoorde je hoe daar een aantal mensen met andere ideeën, maar wel met respect voor elkaar, probeerden de wereld te verbeteren. En dat vond ik zo verschrikkelijk mooi. Dat maar, maar, dat... maar wat raakte u dan als klein? Want hoe oud was u toen? Wat oh, zal ik toen geweest zijn? Ik denk dat ik tien, elf was. Of... Maar dan gaan heel veel jongetjes gewoon voetballen, toch? Ja, en ik niet. Nee. <laughs> nee, nee, ik maar niet. wat was dat dan? Ik bedoel, toch... toch ja, die gedrevenheid. Voorwijs, of... Op het moment dat, je, dat, je, dat, dat ik zie dat iemand echt uit gedrevenheid iets, iets doet... en of dat nou iets is op theater of iets is in zijn vak... Ik herinner me nog een keer die bonbonbakker waar ik in de rij stond om een doosje bonbons te kopen. En er was een mevrouw die kocht een doosje bonbons. Die pakte dat aan en donderde dat in haar tas. En die man kwam achter zijn toonbank vandaan. Die haalde dat doosje er weer uit en die zei... mevrouw, u bent deze bonbons niet waard. Ik verkoop ze niet aan u. En toen dacht ik, dat is een man die van zijn vak houdt. Helemaal geweldig. Als je zoveel liefde hebt voor datgene wat je doet... dan raak je bij mij iets. En mensen die echt gedreven zijn... die echt het mooiste uit zichzelf en uit de medemens willen halen... En, en dat gebeurde op die zondagmiddag dat dat debat ook werd gevoerd daar. Je merkte dan dat mensen echt het beste voor hadden. En soms had je hele tegenstrijdige meningen, maar men luisterde naar elkaar. En wat ik ook heel knap vond, en daar kunnen we hier in Den Haag ook nog wat van leren, is. dat je soms niet voet bij stuk moet houden. Soms moet je het, het lef hebben om tegen een ander te zeggen: Je hebt een punt, daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Maar wat je zegt, dat brengt mij op een ander idee. Ja. Daar moet ik nog eens goed over nadenken. Als we dat veel vaker zouden doen, dan zou de maatschappij er enorm op winnen. Ja, en vond u het dan goed uh, om maar even dat politiek terug te koppelen? Het dat... moet geen trucje worden. Het moet niet zo zijn dat je overal wegkomt met het feit... dat je je excuses maar aanbiedt. Maar ja, dat hij die, dat, die dat doet en dat je dat kunt doen... Dat vind ik op zich een goede zaak. Ja, want bent u een beetje tevreden over, over uw premier nu u hier zit? Ja, je zou kunnen zeggen uh, veelbelovend. Maar je kan het ook zeggen veelbelovend. Met nadruk, ook op de, mag... met nadruk op de pauze ertussenin. Ja, ja. Veel ja dat belovend. veelbelovend. Hij heeft in mijn ogen. En dat moet, je, dat moet je niet doen. Je moet reëel zijn. Je mag best zeggen, zeggen: ik ben van plan om dat en dat te bewerkstelligen. Maar hoeveel beloftes hebben we niet gehad? Die uiteindelijk al na een paar dagen in de prullenbak lagen. En ik kan Maar dat is toch politiek? Dat weet u toch inmiddels wel? Dat, ja, maar zo dat zo is werkt dus... toch in de politiek? Ja, maar dat daar moet je niet bij neerleggen. Want dat is ook precies de reden waarom mensen zo'n hekel hebben aan de politiek. Waarom mensen zeggen, waarom zal ik nog gaan stemmen? Het heeft geen enkele zin. Het meest gehoorde spreekwoord bij de politiek is... het maakt niet uit of je door de hond of de, door de kat gebeten wordt. En het maakt wel uit. En dat moet weer terug bij de mensen. Mensen moeten begrijpen dat ze echt iets te kiezen hebben. En dan hoeven ze niet op mij te stemmen. Nee, ze moeten stemmen op politici die hun best doen. Die niet alles beloven, maar die wel proberen om kleine steentjes te verleggen. En als we dat terugkrijgen, dan wordt politiek voor een heleboel mensen ook weer interessant. En dan ben ik ervan overtuigd dat bij een komende verkiezing... er meer mensen naar de stembus gaan. Ja, terwijl de VVD wel uw eerste liefde was, hè? Ja. ja want daar bent u begonnen als voorlichter, dat zei ik net al. Uh, voor Hans Wiegel, toen nog fractievoorzitter. Dezelfde functie die u nu uh, bekleedt. Uh, we hebben hem gebeld vandaag. Ah. En uh, we vroegen hem... <laughs> gaat nu al lachen. Ja, als ik, Hans, als ik Hans hoor, moet ik altijd lachen. Ga door, ga door. Veelbelovend of veelbelovend? Nee, <laughs> hij is niet veelbelovend. Dat is een politicus die in mijn ogen... We zijn het niet altijd met elkaar eens... maar ik vind het wel een eerlijke politicus. Ja, nou, we gaan even luisteren naar, uh, uh, uh, uh, uh, naar Hans Wiegel. Want we vroegen hem waarom hij u eigenlijk als voorlichter wilde hebben. Hij holde door de, de, het gebouw van de Tweede Kamer heen... buitengewoon uh, uh, actief, opgewekt... Iemand die uh, een politiek journalist is. Goede contacten uh, zag ik al met zijn uh, collega. Dus toen dacht ik, nou, dat is niet zo gek, laat ik hem maar eens langs laten komen. En uh, het was een goed gesprek. Het was misschien gek te vertellen dat hij aan het eind van het gesprek van zijn kant een, uh, een beetje zenuwachtig was. En dat zag ik ook. Ik zei, wat is er? En toen zei hij, ja, ik moet u nog wat zeggen, ik ben uh, homoseksueel. En toen uh, zei ik tegen hem, ja, nou ja, als u dat zo vertelt, moet ik u ook iets zeggen. Ik ben heteroseksueel. Dus dan hebben we ontzettend gelachen. En daarna heb ik hem aangenomen. ik, uh, sorry, ik wens hem een goed leven toe. Hij heeft natuurlijk ook wat meegemaakt in zijn leven. Ziek geweest. Uh, en dan is elke dag er één... Dus ik wens hem geluk en ik wens hem gezondheid. 70, een hele andere tijd dan nu. En ik dacht aan de ene kant heeft hij natuurlijk niks mee te maken... maar aan de andere kant wil ik niet dat er achteraf problemen overkwamen. Dus toen zei ik tegen Hans, het is niet voor het een of het ander... maar jij weet toch dat ik homoseksueel ben. En ik weet nog zo goed hoe die toen mijn hand vastpakte en zei... Henk, je weet toch dat ik heteroseksueel ben. En dat vind ik wel, nou dat, dat vind ik fantastisch hoe die met dat soort dingen omging. Ja, en, en, en uh, uiteindelijk bent u weggegaan bij de VVD. Bent u dus uh, uh, bij de G-krant gaan werken. Nu zit u zelf in de politiek. Heeft u wel veel geleerd van die tijd hier in de Tweede Kamer... als voorlichter van de, van de VVD? Ja, je leert een beetje hoe de manier van werken hier is. Die is uh, natuurlijk met alle moderne technieken... erg veranderd de laatste jaren. Maar in wezen is die hetzelfde gebleven. Weet je wat het leuke is? Wij hebben allebei gewerkt bij de media. Bij de omroepen. En ik zei altijd... het verschil tussen het werken bij... De media, en het werken in de politiek is het volgende. In de media, als de microfoons openstaan en de camera draait, dan zijn we heel aardig tegen elkaar. En als je daarna buiten de studio komt, dan is het heel vaak knokken. Want iedereen wil toch het leukste programma, de leukste bijdrage, weet ik veel mm -hmm. wat. En in de politiek is het precies omgekeerd. Als die microfoon aanstaat, de camera draait, dan maken wij ruzie met elkaar. Dan gaan we elkaar bestrijden. En op het moment dat die microfoon dichtstaat en de camera draait niet meer dan is iedereen hier vriendelijk tegen elkaar... behalve binnen één partij vlak voor de verkiezingen. Dan wordt er wel eens geknapt. Ja, ja, dat is wel waar, want ik heb dat ook wel ervaren bij programma's. Dat uh, Ik heb een tijdje in Buitenhof gezeten en dan... En dan vlogen de mensen elkaar bijna aan in de uitzending. En daarna sloegen ze elkaar uh, met de hand op de rug. En dat vond ik altijd heel verbazingwekkend. Maar zo ging het wel. We hoorden net Hans Wiegel. En ik weet nog echt in die oude zaal achter de groene gordijnen... dat af en toe Marcus Bakker en Hans Wiegel naar elkaar toe kwamen. En dan zeiden ze van... Uh, Jouw achterban vindt dit leuk, mijn achterban vindt dat leuk. We staan lijnrecht tegenover elkaar. Zullen we even een nummertje maken? En dan gingen ze naar binnen toe. En dan werd er even een robotje gevochten. En dan kwamen ze daarna allebei met een smile op de lippen... kwamen ze weer achter het groene gordijn. En dan zeiden ze, zullen we samen een Berenburger gaan drinken? Ja, zo kan het dus gaan. Maar uh, wat is eigenlijk, wat dat betreft uw droom... wat wilt u bereiken met, met het hier rondlopen? Uh, en de, en, de, het allerbelangrijkste is... Uh, we zitten in een economische moeilijke tijd. En daar moeten we allemaal een steentje aan bijdragen. Ook de ouderen dus? Iedereen moet daar aan bijdragen. Maar het is onterecht dat één groep die hier niet kon protesteren die ook geen middelen heeft om te staken. Dat die het hardst gepakt wordt. Daar ben ik kust tegen. Ja, u weet dat minister Kamp daar heel anders over denkt. Hè? En die zegt van de ouderen zijn nog nooit zo rijk geweest. Dat zegt hij dan totaal verkeerd. Hij heeft er ook niet echt goed over nagedacht. Want de werkelijkheid is dat veel ouderen geld hebben zitten in stenen. We kunnen geen brood van kopen. Bovendien is het geld wat ze zelf verdiend hebben. Het is geld wat ze beloofd is. Pensioenen, uitgesteld loon. Deze mensen moet je niet extra hard pakken. Iedereen moet een steentje bijdragen. En de mensen die het echt niet kunnen missen... en de groep ouderen die het echt niet kunnen missen is groot... die moet je ook totaal sparen. Wij hebben deze crisis te danken aan bankdirecteuren. Die zitten inmiddels in het buitenland met enorme bonussen. Dat vind ik onterecht. Ja, dus, dus wat is dan uw droom? Als u, of stel dat dit kabinet lang blijft zitten en over vier jaar uh, zitten we hier nog. En dan hebben we misschien weer een gesprek. Misschien gaat u dan wel weg of wat dan ook. Wat hoopt u dan te hebben bereikt? Dat er meer aandacht komt voor ouderen. Dat er meer respect komt voor ouderen. Dat mensen ook in de gaten krijgen dat ouderen het zijn die onze maatschappij voor een deel draaiend houden. Kijk eens wie er in het verenigingsleven actief zijn. Wie de sportkantines draaiend houden. Wie ervoor zorgen dat er op kinderen gepast wordt. Zodat een generatie onder hen gewoon kan werken. Dat zijn ouderen. Als je dat allemaal gaat kapitaliseren... en je kijkt wat die ouderen dus in feite in het laadje brengen... dan is dat veel meer dan uit de harde cijfertjes blijkt. Heel even nog naar, terug naar uw werkkamer, want wat ligt hier nou op tafel? De Kleine Prins, het, ja. het kinderboek, ja. in, in allerlei uh, uh, vertalingen? Of? Ik heb inmiddels meer dan honderd uh, vertalingen. Overal waar ik kom, neem ik heel graag een uh, versie van De Kleine Prins mee. Het is uh, het eerste boekje waar ik erg door gegrepen was. Ik heb het toen in het Frans gelezen en ik ken het ook in het frans. Ik een kop, is een afwijking. Echt waar, ja. Ja, Zivikusels. Samperzeneveci jusqu'à une mansusque pando le dessert du saral ya six ans. Quelque chose était cassé dans mon moteur et comme je ne point ni mécanicien ni passager, je me préparais à réussir tout seul réparation difficile. Zo kan ik doorgaan toch? Is dat een begin of de, welke? Plaats nee, dat is geen begin, dat is een afwijking. <laughs> maar dat geeft niet. Ik vind het zo leuk, want het is zo filosofisch boekje. En het leuke is, toen ik het als kind las, vond ik het een leuk sprookje. Toen ik het als jong jongvolwassene las, toen dacht ik... wauw, wat een dubbele bodem. En als ik het nu lees, dan denk ik... wat een filosofisch meesterwerkje. En dat vind ik het leuke. En er staan zulke mooie dingen in De Kleine Prins... dat ik het leuk vind om daar af en toe eens aan terug te denken. Ja. Goed, nou, we zijn aan het eind van dit gesprek. Uh, ja, ik, ik had u willen vragen... en nou moet u als een speer naar Carré... omdat daar die voorstelling is. En helaas gaat die dus niet door. Dus nee. zo gek het is het en over... blijft. Daar zijn we mee begonnen en daar eindigen we mee... Jeroen Willems vanochtend ongetwijfeld vol passie naar Karee toe. En die man komt nu niet meer thuis. Daar wordt toch stil van. Bedankt in ieder geval voor uh, dit gesprek. Henk Krol, fractievoorzitter van 50PLUS. Hij was de eerste in een serie met de nieuwe Kamerleden die wij uh, opnemen en uitzenden. Vooral live uitzenden, moet ik zeggen. Vanuit het Tweede Kamergebouw. Hoe hoog zitten we hier eigenlijk? We zitten hier op de vierde etage. En je belooft me, over een paar weken kom je kijken... hoe kleurrijk mijn kamer dan is met de werken van Marianne Narabout. Goed als ik hem erin kom dan als die deur maar niet op slot zit. Bedankt. Volgende week maandag dan zit hier trouwens Marit Mai van de Partij van de Arbeid en zij is dochter van oud-politica Hanja Mai Wege. En morgen is er natuurlijk een gewone twee dingen. Voor meer informatie kunt u naar onze website gaan tweedingen.nl en op deze zender zometeen Willemijn Veenhoven bij BNN. Zeker. Um, wij hebben het ook over het overlijden van Jeroen Willems. Uh, met Boris van der Ham, natuurlijk oud d er Ook acteur. Die heeft nog les van hem gehad op uh, de toneelschool in Maastricht. Goede vriend van hem. Zometeen een reactie van hem. En we hebben uh, in de studio uh, Coco Jones. Dat is een zangeres. En daar ben ik waanzinnig blij mee. Want laatst is dat hier voor het eerst gedraaid. En toen zat ik een beetje te janken. En nu gaat ze zo meteen hier live voor ons spelen, Coco Jones. Maar eerst het nieuws van Half negen, Hier is René van Brakel. Radio 1, het NOS Journal. In Amsterdam is de gala voorstelling vanwege 125 jaar carré afgelast. Vanwege het overlijden van Jeroen Willems. Hij maakte deel uit van een groep van 20 theatermakers en zou het genre toneel vertegenwoordigen vanavond. Hij stond veel op het toneel en speelde ook in tv-series en films. Hij kreeg twee keer een gouden kalf voor zijn werk. Jeroen Willems overleed vanmiddag. Hij was 50 jaar. In Marokko is een man van 37 in hoger beroep veroordeeld tot levenslang... voor de moord op twee vrouwen uit Nijmegen. De zaak staat bekend als de Mintjesmoord, omdat de naam van beide vrouwen Mintje was. Ze werden in 2003 met tientallen meststeken om het leven gebracht. De man had toen een relatie met de zoon van een van de Mintjes. En Han Polman wordt zo goed als zeker... de nieuwe commissaris van de Koningin in Zeeland. Hij is 49 en lid van D66. Polman is nu nog burgemeester van Berg op Zoom in Brabant. Maar wordt voorgedragen voor de post in Zeeland. Hij moet de opvolger worden van Carla Pijs, die daar op 1 maart stopt. En tot over de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is maandag 3 december, 3 over half negen. Goedenavond. Wie is de baas van het internet? En kunnen landen zomaar internet afsluiten? Daarover wordt gepraat tijdens een VN-conferentie in Dubai. Zometeen hoor je van onze internet-experts hoe dat zit. En je hoorde het natuurlijk net al. Acteur Jeroen Willems is vanmiddag op 50-jarige leeftijd overleden. Zometeen de reactie van een vriend van Jeroen, namelijk Boris van der Ham. En als je nu uh, de webcam aanzet op radio1.nl, dan uh, zie je uh, Luc en dan zie je Jack Vergelder. En dan zie je ook, en dan ben ik heel blij met, ook met jou Jack, maar ook heel erg blij nee, nee. Met, uh, <laughs> ja, nee, okay. met Coco Jones, zangeres. Uh, aan, nou ja, aan het doorbreken kan ik wel zeggen. Ja, ja zo noem gaat je dat zien. dan. Het gaat, ja, het gaat met jou. En dan heet je Coco Jones, en ik spell het even, het is echt heel erg onhandig dit. q u e a E-A-U-X? Ja, nee, ja. Nee, -E Dat bedoel ik. E-A-U-X-J-O-A-N-S. Dus waarom niet gewoon Coco met C-O-C-O? -C -O? Het heeft uh, meerdere gevolgen. Eén, er is dan zangeres in Amerika die zo heet. Van de ah. Disney Club. Uh, mijn tweede naam is Johanna, dus vandaar Coco Jones. Mijn moeder heeft een winkel die heet Jones, al sinds 1988. <laughs> okay. En um, ik was met een vriendinnetje, reden we naar huis in de trein. We gaan lekker eten en wat gaan we erbij drinken? Een Bordeaux. En dan dacht ik, eh, ook. En dat vind ik zo mooi. En ik hou heel erg van de kuur, als sinds ik klein ben. En O is dan oh, weer een lang verhaal. Dus er zit niet echt een idee achter. Maar. Er zit echt een heel verhaal achter. Ja, ja. Het is helemaal is heel dan... ook. <laughs> ja, en dan, uh, en dan ben je ook nog dyslectisch. Ja. Ja, lekker handig. Maar goed, jij, jij speelde het net wel goed, ik niet. Doet er ook allemaal eigenlijk niet toe. Je gaat zo praten en nog veel belangrijker, je gaat zingen. En dat, ik hoorde laatst, ik zei het net al, in plaats van jou. En man, ik was helemaal uh, uh, uh, uit het veld geslagen. Nou, dank dat zo meteen. En natuurlijk Luc met de topics. Nieuws over een vuurwerkhuis in Gelderland. Sinterklaas komt weer aan. En ook dit jaar gaat het weer echt helemaal mis. En dat komt door de vrouwtjes. Ik, uh, ik wil heel erg graag mee naar Nederland. Maar ik mocht niet mee van de hoofdpiet. Ja, en daardoor laten ze alles in de soep lopen, willen Willemijn. En ik ben een beetje boos. Maar goed, zometeen meer. En het witte naam van de pauze is bekend geworden. Jij bent nooit boos, Luc. Ja, ik ben nu al een beetje opgefokt. een <laughs> klein beetje. Na nou, negen uur weer. Maar is de rust zelf van Jack van Gelder. Ja, zo'n sonore rust. Wesley Sneijder ziet geen aanleiding... om zijn contract bij Internationale te verlengen. Vandaag had de aanvoerder van Oranje een gesprek met de clubleiding... over zijn toekomst. Sneijder ligt tot de zomer van 2015 vast in Milaan. Maar de clubleiding wil die verbindenis met één jaar verlengen... maar dan wel voor hetzelfde totale salaris als in zijn huidige contract. Na een blessureperiode is de middenvelder nu fit. Maar omdat hij weigert te tekenen, wordt Snyder niet opgesteld. En Greg LeMond heeft zijn ambities voor het UCI-voorzitterschap afgezwakt. De voormalig toerwinnaar had in een interview laten weten dat hij de opvolger wilde worden van Pat McQuaid. Maar daar is hij nu alweer op teruggekomen. Ik like wil een proces vinden van de ideale kandidaat. Ik wil niet de president van UCI. <laughs> I have no interest. In fact, it's it's the kind. I, I, I'm actually the one that would fight I, I fights author, author I mean, authoritarian. Um, I'd like to see a democratic process, in a, in a, in a way that, that we had people that were this, this sport could actually thrive um, with the right leadership. Kortom, hij doet het niet en hij wil op een democratische manier dat het allemaal goed komt. De moment verleden fel criticaste van de inmiddels verguiste Lens... heeft geen interesse om voorzitter van de UCI te worden. Hij wil wel deel uitmaken van de commissie die op zoek gaat naar de juiste voorzitter. En atleet Brian Mariano is op de luchthaven van Curaçao aangehouden met cocaïne in zijn bagage. De drugs zaten verstopt in zijn koffer, maar Mariano zegt van niets te weten... Hans Klok ook niet. Een onbekende zou de cocaïne zonder zijn medeweten in de bagage hebben gestopt. De sprinter werd vrijgelaten omdat toevallig het Cocaïne, ik kan nooit lang serieus blijven, je weet het. Uh, die werd gevonden te klein was om langer vast te kunnen houden. Ook speelde volgens de douane mee dat hij niet eerder is gepakt met drugs. Mariano is geboren op Curaçao maar woont al enige tijd in Nederland. Hij werd afgelopen zomer met de Nederlandse estafetteploeg Europees kampioen en dat leverde een nominatie op voor de sportploeg van het jaar. Hij kwam niet met een charter, maar zoals het nu blijkt met een een lijnvlucht. Daar heb je heel lang over nagedacht. Nee, nee, nee niet eens. <laughs> ik ben zo benieuwd. Gaat zij al snel spelen? Dan blijf nog even zitten. Ja, maar we gaan eerst praten over Jeroen Willems. Ja, en te... mag je ook blijven zitten. Ja, als dan wil. blijf ik ook zitten. Zeker. Radio 1. BNN Today. Weet je nog wat je tegen mij zei toen je wegging bij mij? Met je dikke buik? Je wilde dat je kind, jouw kind, zei je... niet aandoen... Om door een crimineel opgevoed te worden. Want dat was ik. Zei jij. Ja, fragmentje van Jeroen Willems. Uh, de, hier krijg je een gouden kal voor, een stuk uh, uit de uh, hoofdrol waar hij beste acteur voor was in de film Kop versus Killer. Boris van der Ham, goedenavond. Goedenavond. Wanneer uh, goede vriend ben jij van Jeroen Willems, of goede bekende in ieder geval? Je kende hem uh, ook nog van je tijd op de toneelschool Maastricht, gekondoleerd ja. natuurlijk als eerste. Uh, hoe hoorde je, je het nieuws? Een vriend van mij belde, die had het gezien uh, op, het, op het nieuws. En vervolgens ik, ben ik ook allemaal mensen gaan bellen die het ook nog niet wisten. Ook goede vrienden van hem. En uh, ja, dat gaat natuurlijk als een, als een vuurtje. En dat is natuurlijk uh, het is ook heel onverwacht. Het is een, een 50-jarige man. Ja. Nou, ik dacht altijd, hij is net 50 geworden. Van, nou, zo, zo wil je eruit zien als je 50 bent. Uh, hele sterke man. En dan opeens uh, is hij dood. Waar kende jij? Jij kende hem dus uit jouw tijd van vroeger op de toneelschool in Maastricht. Ja, nou, ik kende, hem, uh, ik kende hem natuurlijk eerst als acteur uh, toen, ik, uh, toen ik gewoon uh, ja, op de middelbare school zat, zat ik nou bijna erin zien te kijken. Een prachtige serie in de jaren negentig van Frans Wijs. En dacht van, dat was echt een betoverende acteur. heel apart soort acteur. Ja. Daarna heb ik hem een paar keer zien spelen in prachtige voorstellingen. En toen, inderdaad, op de toneelschool, uh, toen ik daar zat, hij kwam, had zelf ook de toneelschool in Maastricht gedaan, uh, kwam hij heel vaak langs lesgeven bij allerlei klassen. En uh, kwam hij ook bij voorstellingen kijken. En ik dacht, wauw, dat is de man waar ik tegenop kijk. En later heb ik ook een keer in een toneelstuk van hem gestaan... door wat hij regisseerde. En daarna heb ik hem eigenlijk vooral persoonlijk leren kennen. Als een hele warme, lieve man. Uh, zeer integer. Uh, echt een leuke vent. En uh, ja, dus, dus wat dat betreft... Ik, uh, hij, dus, hij heeft zich altijd een beetje omringen door heel veel vrienden. Die zijn ook heel dichtbij hem nu. En uh, het is uh, echt heel erg dat zo'n getalenteerde man... zo'n lieve man uh, opeens ja neerstort. Ja. Ik ken hem uh, niet persoonlijk, alleen uit, uit films. En dan, op mij, uh, hij maakte dan altijd een wat, wat duistere indruk, maar dat, dat strookte helemaal niet met hoe jij hem nu beschrijft. Nou, dat kon, hij kon er prachtig uh, kwade, kwade mannen neerzetten. Ja. Zoals je net ook in dat fragment liet, liet, uh, liet horen. Maar hij heeft ook een gouden kalf gekregen voor een creatie als Klaus, hè, de, de man van Beatrix in een mooie film, Majesteit. Ja. Uh, echt een prachtige rol, waar hij weer een hele andere kant liet zien. Dat was een heel veelzijdig acteur, een heel, heel ander soort acteur dan je nog wel eens ziet. Met een heel apart soort dictie. En uh, ja, een heel uh, sterke persoonlijkheid op het toneel. Maar daarnaast was hij ook persoonlijk een heel uh, lieve en, en, en ook kwetsbaar gevoelige man. En hij kon het allemaal. Hij deed film, televisie, hij deed ook heel veel dingen in het buitenland. Hij heeft met een hele prachtige voorstelling Twee Stemmen, waar hij uh, echt allerlei politieke dingen afwisselde met hele rauwe andere monologen. Heeft hij zowel in Duitsland als in Amerika gespeeld. Door Zeer veelzijdig in ja. Echt een groot gemis. En hij, hij zong ook, hè? Ja, hij heeft een prachtige voorstelling gemaakt, Brel. Um, en hij heeft, uh, ja, hij heeft ook allerlei andere liederen gezongen. Hij zou geloof ik vanavond ook optreden uh, in het uh, in, uh, in een carré. Daar ja. oefende hij dus voor. Ja, dus dat kon hij ook. Dus het is een zeer veelzijdig man. Wat is, wat is je mooiste herinnering aan hem? Nou, dat zijn toch de persoonlijke herinneringen. Dat je, ja, we hebben ook uh, diverse keren over uh, persoonlijke dingen gesproken. En ja, hij was... Uh... Ook zeer bevriend met een hele goede vriend van mij... die ook warme herinneringen aan hem heeft. En het is, je kwam hem gewoon ook met een, met een biertje tegen, zeg maar. En dat, is, dat zijn natuurlijk de echte herinneren. Zeker als je dat stapelt met dat grote talent wat hij ja. had. Waar je dan... Uh, ja, dat, dat, dat, dat het allebei was. Een heel grote man, heel groot acteur. En daarnaast een hele leuke en lieve man. Goed. Morris van naam, dank. Leuk dat je even hier bij ons je eerste reactie wilt geven. Dank je wel. Alsjeblieft.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 Over zijn vader, vader en friend. Brekend nieuws vandaag. Um, Prins uh, en prinses William. Nou ja, gewoon de prinses. En William, ze krijgen een kind. Woehoe. Heel Engeland staat op zijn kop. Um, en uh, de, het grappige is natuurlijk, dan is het Engeland. En dan kan je er onmiddellijk op wedden. En dan kan je echt niet alleen maar wedden op of het een jongetje of een meisje wordt. Maar op nog veel meer dingen. Wat dat allemaal is, voor hoor je zo van onze man in Londen, Michiel Willems. En wil je meepraten over deze uitzending? Dat kan natuurlijk hashtag BNN Today op Twitter. Up north new in potatoes good memories Fred Donnelly came from the middles sp to the jungle Coco Jones yes. de zangeres zit naast mij en die denkt ja dat ken ik wel ja dat dit? zijn leuke herinneringen says ik Steve says ik Steve dat is een grote ja, een legende een grote bluesheld in ja. uh, de Verenigde Staten en jij was nog een klein zangeresje. Ik was eigenlijk nog wel heel erg onbekend. Ja. Ja, en, en toen ja. hij trad op in Paradiso? Ja, op uh, vrijdag de 13e. En toen moest en zou ik met hem zingen en uh, echt, echt het een noodzaak om met hem contact te maken dit, ook weten we met via managers lukt dat niet en het was, het refereerde heel erg naar mij vroeger op straat in kroegjes en hij was voor mij Want die eigenlijk man is een, eigenlijk een soort, was een soort zwerver, zwerver hè? en ja. echt zo'n oude kroegbaas bijna en dat ik dacht, ik, ik ah, Paradiso. Oh. we moeten gaan zingen dus dat heb ik voor elkaar gekregen maar het jij is, stond uh, in het publiek ja. en je dacht ik, ik klim het podium op nee, nee, nee, ik dacht, iedereen kletst wat is dit, wow, ik had geen idee waar ik heen ging en ik zie die man en een vriend van mij zegt: het lijkt wel Bourbon Street, naar nou, Bourbon Street, een oude kroeg in Amsterdam, yeah. waar heel veel blues en allemaal yeah. oude mannen en uh, ik zeg ja, en ik dacht, ik ben naar de balie gelopen, een briefje geschreven, Dear Steve, I have to sing with you before I die. En dat briefje ben ik naar voren gelopen, een briefje onder zijn neus. En uh, op een gegeven moment zag hij het en toen las hij het voor. Have we with you? En iemand, zegt, read it out loud. En hij zei, Well, there's somebody that wants to sing with me, but no can do. En ik zo, Ja, the girl is me. En toen zei hij, no can do. En ik zo, why not? en dat was echt. Everybody wants to sing. En toen keek hem aan. But I'm not everybody. I promise I won't let you down. I will not disappoint you. Yeah, for some reason you could be a karaoke chick. But... <laughs> en ik volhouden. En uh, oké, okay. ik nu? Nee, zometeen. Uh, hij was klaar. Zet zijn gitaar weg. Ik denk, shit, gaat niet door. En hij trekt met het podium op. En toen hebben we 1500 man aan zijn dak uh, laten gaan met z'n drietjes. Dan Steve en ik. Gewoon geïmproviseerd op zijn blues. Iets wat ik altijd al deed. Dus het was voor mij niet iets nieuws en ik heb ook echt die hele 1500 man uitgeschakeld uit mijn beleving. Alleen maar met hem en Dan contact gemaakt. Dan ja, had, had er drie man gestaan of een paar miljoen, dat had me niet uitgemaakt. Ik moet ja. met jou. Ik voelde zo'n sterke connectie met hem. En toen, en toen was het klaar. Wat zei die tegen je? Ja, ik moest mee backstage. Er was natuurlijk een hartstikke uh, lachgieren brullen daar. Er was iemand jarig, dus die kreeg nog een, uh, nog een striptease. Uh, van een, uh, dat is een, van een hele dame. oude fan, toch? Die, ja, maar hij was niet jarig. Iemand anders kreeg ja, een striptease. Ja, okay. maar, en, uh, ja, goed. en toen werd er nog gevraagd of ik mee wilde voor zijn verjaardag op Jules Holland. Maar ik ging toen net even een jaar de muziek uit. Ik had net besloten om even eruit te stappen. Dus vandaar dat die behoefte blijkbaar heel groot was om met hem toch muziek te maken. En uh, nou ja, toen uh, speelde hij weer in Nederland. Heb ik een berichtje op Facebook achtergelaten. Ken je me nog? Want je speelt bij DWDD. Ik kwam er de hoek, maar kan niet om te optreden. Ik wens je heel veel plezier. En toen s'nachts om twee uur, toen was ik klaar. En ik was met omkleden. En ik kijk op Facebook. En Steve says he totally remembers Coco Jones jumping on stage in 2009. Nou ja, je kan me wel voorstellen. Ik werd, <laughs> ik werd helemaal gek. Gewoon echt. Nee, meen je niet? Nou, toen uh, ik belde Mojo. Ik weet niet wie je bent, maar Steve wil jou. We hebben je gevonden. Wil je een voorprogramma doen? Nou, toen werd ik helemaal lijp. Toen was het dak eraf voor mij. Toen dacht ik, ja. En dat was vorig jaar. En je hebt dat voorprogramma met hem gedaan. Ja. En dat kwam nog allemaal toch nog even het fragmentje laten luisteren. Dat kwam allemaal dus omdat je op Paradiso, in Paradiso met hem op het podium ja. sprong. En dat is alleen maar gefilmd met een mobieltje. Dus het klinkt een beetje brak, klinkt heel... maar toch leuk. Ja. Ja, dat was heel Daar leuk. hoor je toch al best wel dat jij kan zingen, moet ik zeggen. Ja, <laughs> je, hey, um, uh, je gaat zo meteen zingen hier. En um, nou hoorde ik van, ja, ze is niet altijd de makkelijkste die Coco Jo. Echt, maar dan moet ook. je er gewoon wat whisky voor zetten en dan komt ze wel los. Jezus, dus lekker. Dachten, nou, Wil je ook? Ja, ja, ja. Ja, als jij dan toch... Uh, ik uh, stot, zat al naar die fles te kijken en ik dacht, oh, echt? Zing je daar beter van? Nou, uh, ik doe wel bij mijn shows... Upske. Bij mijn shows, tijdens de shows, dan is dat heel heet. En dan zeg ik altijd iemand een biertje proost. of iemand uh, proost. Dan zeg ik uh, waarom iemand drinken. En dan vraagt ze: wil je bier? En ik vind bier fantastisch, maar ik word er <coughs> heel <Ik> <laughs> ik word er heel misselijk van. Dan zeg ik altijd, doe maar een whisky. Dus dat gaat er. Uh... Ik drink eigenlijk nooit whisky. Lekker gezegd. Ik doe wel heel stoer. Maar... En uh, whisky past natuurlijk ook, uh, past bij, bij jouw muziek, dat horen we zo. Maar past ook bij je groot voorbeeld. Ja. Janice Joplin. Ja, dat, dat, je bent een van de weinigen die dat weet. Dat hoorde er ook wel een beetje aan af, vind ik. Ja, maar dat is. Ja, nou, haar tatoeage staat op mijn arm. Ja, laat het zien. Dat leuk, is, voor de radio, andersom, leuk voor de webcam. Uh, radio 1.nl. Iedereen. Uh. Hij, hij hoort iets anders. En ik heb ooit een poster uit een, uit een tent gejat, die weg zou gaan, maar toch met scheur en alles. En daar stond die tatoe op. En ik dacht. Zij was toch wel een van de pioniers. En die ook wel stond voor heel liberaal uh, uh, uh, mannen met mannen, vrouwen, met vrouwenvrijheid en zich heel erg. Nou, ja, als een van de weinige vrouwen, John Boos was toen de tijd ook Johnny Mitchell, maar Janice was wel. En ze ging er dan onderdoor, gewoon heel hard. Ja, en ze is mij. Ze heeft Ja, die ging heel hard onderdoor aan dat ze toch wel lesbisch was. Toch weer niet mannen, liefde. Ja. Ze wilde gewoon geliefd worden, werd ze wel, maar ze kon het zichzelf niet geven. En ja, ik heb, toen ik haar hoorde voor het eerst, toen dacht ik echt zo. En er is dus één mooi nummer: Little Girl Blue, daar schreeuwt ze niet, daar zingt ze zo integer klein. Nou, als je dat nummer nu aanzet, dan kan je mij opvegen zo meteen. Gaan we niet doen, want we gaan naar jou luisteren. Dat vind ik dan veel belangrijker. Maar is zij echt. Mer heb jij haar. Wil je haar terug horen in jouw muziek? Is nee, dat nee, nee, de doel? Dus, nee. nee. Ik, ik denk alleen dat we een beetje, net zoals Beth Hart voor programma's ook, weet je wel. Dat, dat het zijn gewoon type vrouwen die zo sterk zijn en met zoveel emotie die, die stem losgooien. Ja, dat, daar hoor ik tussen misschien. Maar het is niet dat het terug moet horen, want eigenlijk zing ik best wel klein. Dus het, is, het was ooit en nu is het toch wel kleiner. En toch hoor ik het ergens wel terug. Je gaat nu zingen. Ik eh, ga staan van het album No Man's Land. Nieuwe album. De single Golden Cage. En laatste draaide hier Wimfried jou in de vrijdagavondshow. En toen, uh, nou ja, luister maar zelf. Het kreeg een beetje te kwaad. Maar dit is, dit is je nieuwe single: Golden, Golden Cage, Coco Jones.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 Cause I got something to say, yeah, I got something to show you yeah. Keeping me private or make me want to end my own life And I refuse to end it so cruelly I need to know if you can let me go Or will you hold me hostage Like a bird in a cage I'll be spending my days Growing up and the able of a lie. I'll be a private night And crying lonely lullabies Don't be surprised When the time comes That I dislike you For all that you are La la I ain't gonna spend my days growing up In a day for the fly I ain't gonna be a private nightingale No, I won't cry No, more heartbroken song And I won't cry no, cry no more Cage, Coco Jones, en dan denk ik altijd: jij kan echt wat. Oh, dank je. <laughs> wat ik doe is ook leuk, maar jij kan echt wat. Prachtig, super mooi. Dank je wel. Heel veel succes, dank met je doorbreken. En dat is ze aan het doen. En we gaan je dit nummer gaan wij nog vaak draaien binnen en tussentijd. ik ben al een beetje van slag. Uh, ja, ander brekend nieuws, uh, namelijk uh, keten. Krijgt een kindje. Some breaking news out of Buckingham Palace. Hand off the presses. The British throne is secure. The Duchess of Cambridge, Kate Middleton, is pregnant. The Duke and Duchess of Cambridge, Kate Middleton, are expecting a baby. Yeah. Ja, onze man in Engeland, Michiel Willems, goedenavond. goedenavond. Prins William en Kate, ze krijgen een kindje. Nou, heel Engeland, natuurlijk, helemaal uit het dak, neem ik aan. Ja, hysterische taferelen inderdaad. Vanaf een, een uur of drie vanmiddag begon dat nieuws hier door te breken. En je zag inderdaad allerlei mensen om je heen, op straat, in de metro, elkaar allemaal sms'en, bellen. Want voor de Britten is dit een belangrijke dag. Ja. Het is namelijk een nieuwe koning of koningin wordt uh, over een paar maanden geboren. Ja, want ze gaan die wet trouwens veranderen. Want nu mag alleen nog de, een, een man de troonopvolger worden. Maar voordat deze baby geboren wordt, willen ze dat veranderen. Ja, inmiddels is het toch wel het idee van, goh, Groot-Brittannië is een modern land. Uh, ja. En een vrouw, net zoals Queen Elizabeth, dat, dat helpt natuurlijk. Die heeft het uh, uh, 50 jaar fantastisch gedaan. Vinden veel Britten. Dus die hebben zoiets, als het een vrouw wordt, dan kan zij na. Charles of na William uiteindelijk uh, dat stokje prima overnemen. Nou, nou um, is er natuurlijk veel over te zeggen, of ja eigenlijk heel weinig, maar goed je, de, de bladen staan er vanaf morgen vol van en de rollen vliegen je om de oren. Maar een van die mooie dingen aan Engeland vind ik, ik dan altijd dat je onmiddellijk op gewet kan worden, of van alles en nog wat. Waar, waar kan je allemaal op wedden? Ja, nee, dat klopt. Ik bedoel, de Royal Belly, zoals die hier overal wordt genoemd, die wordt nu uh, vanaf nu in de gaten gehouden. Hoe snel gaat die groeien? Zou het een tweeling kunnen zijn? Als het een tweeling kan zijn, kan je namelijk heel veel geld verdienen. Uh, als het een jongetje wordt met rood haar, dan kun je niet zoveel verdienen, want dan heb je een veilige bed. daar gaan veel mensen voor. De populairste namen, en daar wordt heel veel op gewet hier bij die uh, boekies, hè, zoals Ledbrokes en uh, William Hill, ja. er zijn Mary, Alexandra, Diana, en, uh, maar bijvoorbeeld de naam van Kate's eigen moeder, Carol, staat helemaal onderaan, dus die is hmm. niet zo populair. En dan kan je geloof ik ook nog wedden op uh, hoe lang ze daarover doet, de bevalling zelf. Ja, absoluut. Ik bedoel, uh, dat is in het verleden hier al uh, regelmatig gebeurd. Uh, en uh, in de afgelopen maanden zag je dat al een beetje. Want uh, toen uh, William namelijk een keer een baby-outfitje aannam van iemand uit het publiek en zei: Nou, die hou ik wel. Toen schoten de weddenschappen omhoog. En toen zij uh, twee maanden geleden in Nieuw-Zeeland Nieuw en Australië in die regio waren. Toen dronk Kate namelijk geen alcohol, maar die dronk een glas water. Ja. Nou, toen wist iedereen: Nu is het tijd om te gaan wedden.